Meneer. Renate Kok met het NOS Journaal. Voor het eerst nemen zorgorganisaties mantelzorgers in dienst. Ze krijgen 10 tot 15 euro per uur om voor hun naasten te zorgen... meldt de Volkskrant. Dat doen de instellingen vanwege de vergrijzing... en het oplopende personeelstekort in de zorg. Familieleden konden voor een aantal zorgtaken al geld krijgen... via een persoonsgebonden budget. Maar loondienst is een nieuw fenomeen. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers... is kritisch over de arbeidsovereenkomst... omdat daardoor een machtsverhouding ontstaat en een mantelzorger minder kritisch kan zijn op een zorgorganisatie.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 Serious Request, de inzamelingsactie van radiozender NPO 3FM... stopte samenwerking met het Rode Kruis. De zender wil ook andere goede doelen steunen. Serious Request begon in 2004... toen drie dj's bijna een week werden opgesloten in het Glazen Huis. Op het hoogtepunt van de actie werd er voor ruim 12 miljoen euro opgehaald. Dit jaar zetten 3FM en het Rode Kruis zich in... voor de gevolgen van de coronapandemie. En de Rijksoverheid, provincies en gemeenten trekken samen 30 miljoen euro uit voor de aanleg van honderdduizenden extra laadpalen, meldt Trouw. Ons land heeft naar schatting 1,7 van die oplaadpunten nodig voor de verdere doorbraak van elektrisch rijden, zegt het ministerie van Verkeer. Die laadpalen komen niet alleen in woonwijken langs de weg, maar ook bij parkeerplaatsen, supermarkten en bij horecagelegenheden. Het weer bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag is het in het noorden, midden en westen waarschijnlijk droog. Dan komt de zon er even bij. Er staat een zwakke tot matige wind en het wordt niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 We leren wat die eigenaar... Wat heeft het? En jij het. Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kids. Take all these bills on the table over here. Been me James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 Make my life beautiful The alarm clock rings at seven and I feel a stir beside me I hear your gentle footsteps on the floor I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through the kitchen door. And I don't believe you'll ever find a thoughtful.